Het amateurvoetbal gaat gewoon door, zegt de KVB. Gisteravond werd bekend dat er de komende drie weken geen publiek bij sportwedstrijden mag zijn. En ook de sportkantines moeten dicht blijven. Verschillende clubs willen liever een paar weken helemaal niet meer spelen. Omdat nu al veel wedstrijden niet door kunnen gaan door snotterende spelers. De voorzitter van FC Leo uit het Groningse Leens maakt zich zorgen. We zitten nu ook even met sluiting van de kantines. Geen bezoek bij de velden. De ouders die uh, niet langs het veld mogen staan, die wel rijden bij de jeugdwedstrijden. Ja, die moeten verplicht ligt in de auto blijven zitten. Uh, het wordt er allemaal niet makkelijker en overzichtelijker op. KVB zegt dat het besluit een zware klap is voor clubs, ook financieel. Maar dat het belangrijk is dat mensen blijven sporten in deze coronatijd. Wil je morgen de nachtwacht gaan bekijken? Neem dan een mondkapje mee. In het Rijksmuseum in Amsterdam zijn mondkapjes vanaf morgen verplicht. Op andere plekken in de hoofdstad, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, is nog wat onduidelijkheid. Daar geldt een advies voor mondkapjes. Maar supermarkten zeggen dat ze mensen zonder kapje niet gaan weigeren. Tijdens de persconferentie persconferentie gisteravond werd er maar weinig geplast. Volgens een Drenns waterbedrijf was er gisteren vlak voor het begin van de persco een piek te zien in het waterverbruik. Het half uur daarna werd er juist amper water gebruikt. Naar de, naar de persconferentie keken gisteravond 6,5 miljoen mensen. En je kan een nachtje slapen in de villa van deze serie. De like right Fresh Prince of Bel-Air met Will Smith. De hoofdrol. Die serie is inmiddels al 30 jaar oud en daarom heeft de acteur de villa uit de serie op Airbnb gezet. Het huis met zwembad, king size bed en tafelvoetbaltafel is trouwens nooit gebruikt om in te filmen. Alleen de buitenkant was in de serie te zien. Vandaag ging de boeking open en in no time waren alle opties al volgeboekt. Het weer op veel plekken is het grijs en regenachtig, al kan van het westen uit ook af en toe de zon tevoorschijn komen. Het is een graad of 17, ook morgen kan er een bui vallen en wordt het niet warmer dan 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland al de hele ochtend technische probleem op de A9 Amstelveen richting Diemen. De parallelbaan is tussen Amsterdam Zuidoost en Weesp afgesloten daardoor. verkeer kan het beste omrijden via de afrit Oudekerk aan de Amstel en dan via de A2 rijden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk lekker.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM Luncht. Ja, dan zijn we weer terug luisteraars, Lieve luisteraars bij de Lunchroom op deze dinsdag 29 september. Met Jan en aan de andere kant Lucie. Heel rustig, gezellig. We zijn nu weer eventjes, we na een ja. klein breekje. Uh, we gaan verder met het uh, tweede deel van ons programma. En uh, we gaan gewoon door met de vertrouwde formule. Lekkere muziek draaien, af en toe wat nieuwtjes. Even lachen tussendoor. En uh, dat gaan we volhouden tot uh, de volgende klok van drie uur. We beginnen, zoals reeds gezegd, in het begin van het programma... we hebben een artiest van de dag, hebben we. En, en een hele leuke. Jan. Een hele leuke, die is vandaag, ja, zei het al, oud geworden... Ja. Uh, 85. Uh, 85. En ja, dat, uh, we niet het hier. Te piste, en toch nat. Ja, en uh, ik weet niet of hij nog steeds zo swingt. Maar we hebben het over uh, Jerry Lee Lewis. Die is geboren op 29 september 1935. En het is een Amerikaanse country- en rock-and-roll zanger en pianist. Want ook dat doet hij heel goed. Hij is een van de pioniers van de rock-and-roll. En kreeg daarom in 1986 als een van de allereerste artiesten... een plaatsje in de Rock-and-roll Hall of Fame. Vanwege zijn pionierschap van de Rockabilly kreeg hij ook in die Hall of Fame een eervolle vermelding. Verder werd hij opgenomen in de Mississippi Musicians Hall of Fame... en in de Memphis Music Hall of Fame... Lewis, zijn naam is de killer, de bijnaam is de killer. Zijn ouders waren Elmo en uh, Mamie Lewis... en hoewel het gezin heel arm was, werd er toch een oude piano gekocht. Jerry was zo natuurtalent dat hij zichzelf leerde piano spelen. Altijd leuk een autodidact. In zijn jeugd begon hij samen met zijn twee neven... Mickey Gilly en Jimmy Lee Zuckert piano te spelen. Ze werd beïnvloed door een oudere neef, Carl McFoy... door de radio en door de muziek die in een afro-Amerikaanse gele gelegenheid... Werd erop in de straat werd gespeeld. Lewis ontwikkelde zijn eigen stijl... ...de rhythm en blues, boekie-woekie... gospel en county te mengen... ...en hij werd al snel een uh, hele professionele pianist. We gaan even vast uh, één dingetje van hem draaien. Hello, Josephine, hoe do you do Do you remember me, baby? Like I remember you, you used to laugh at me. I was a fool, fool, fool. Oh, you used to shake it over yonder by a railroad track. When it rained, you couldn't walk. I used to tote you on my back. And I had to cry in shame. It had to be like that. <laughs>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 Ja, dus uh, dit nummer van Jerry Lewis. Hallo Josephine, later ook uh, daar andere artiesten op de plaat gezet. We gaan even verder met een beschrijving van deze uh, toch wel unieke man. Uh, zijn stijl is uh, uniek en onafvolgbaar. Toen hij 13 was, trad hij voor de eerste keer op bij een lokale Ford dealer. Zijn vader Elmo ging rond met de hoed en haalde 13 dollar op... wat in 1948 veel geld voor het arm gezin was... Uh, dat was intussen van Day naar Black River verhuisd... en met z'n vijven, pa, ma, Jerry, zus Frankie Jean en zus Linda Gall... woonden ze er in een erbarmelijke schuur. Een huisje dat niet groter was dan één kamer. Ook toen was er al woningnoodloos. Jerry Liu had trouwens nog een oudere broer... maar deze was op achtjarige leeftijd voor zijn ogen doodgereden... door een dronken bestuurder. Naarmate Jerry Liu ouder werd, 14, 15, schuimde hij de Mississippi-delta af... om in een kroege en ruige honky-tonk... Honky-tonky-bas op te treden. Echter, zijn moeder had een ander idee over de toekomst van Jerry Lee en stuurde hem naar een Bijbelschool in Texas. Omdat hij op zijn eerste avond uh, tijdens een eredienst de palmen in een boekenstijl had begeleid, werd hij onmiddellijk van school verwijderd. Daarna begon voor hem een carrière als verkoper van naaimachines. Ook draaide dat ook niks uit. En omdat de mensen van de mu Studios in Nashville niets in hem zagen, vertrok hij toch maar weer naar Memphis. En dan gaan we nu nog een uh, andere hit van hem draaien. Wow. You, can dance, you can dance, ever dance with the guy who gives you the eye, let and hold his time. You can, dance. You, can smile, you can smile, ever smile at the man who holds your hand in the pale moonlight. Sparkling wine, go and have your fun. Oh, no. Laughing, sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and any his arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go Oh, I love you all so much Oh, you can dance Go and carry on Till the night is gone And it's time to go If he acts If you're all alone Can he take you home? You must tell him no Dag Jerry Lee Loers, de man die vandaag 85 is geworden. Uh, ja, we, we gaan, gaan... een borrel drinken bij we zijn uitgenodigd. Oh, wat leuk. Een, uh, ja, ik Gezellig. Heb me te nou, dan gaan we eerst even langs snackbar, Wat heb ik hier. Lekker ermee? Dag, Sven sprekend U had een snackbar te koop. Ja, meneer. Ja, mag ik daar wat inlichting over? Ja. Uh, uh, uh, hoe groot is de zaak? De zaak is niet groot. Mm -hmm. Maar uh, er zijn al mensen hier geweest omdat ik een tweede zaak wou bijpakken, verstaan? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En hier zou ik dan bakken en uh, hier verkopen en in de, zaak, de andere zaak verkopen. En de andere zaak is juist aan de nutgang van de universiteit. Ja, u gaat daar voorbakken. En... Hier ga ik dan bakken voor twee zaken. Ja, precies, dat snap ik. Want ik wil uh, me gaan specialiseren in Berensjors. Ik wil me gaan specialiseren in berenshors, dat soort hapjes. Wat is dat? Uh, dat zijn van die, die, die, uh, die lange berenpiemels. Ja. U kent die... die uh, uh, Hollandse specialiteit. Ja, het is een, het is een Hollandse specialiteit... Het is, uh... Dat zijn worstjes. Het zijn, ja, het zijn, ja, berenworstjes dat zeg maar. Dat marcheert heel heel goed hier, want ik verkoop zelf heel veel worstjes. Ja, het zijn van die, van die zo worstjes met zo'n kopper aan. Ja, ja dat is U kent ze wel? Ja, ja, ik kent ze wel, ik vind die heel lekker. Ja, en denkt u dat daar een markt voor is? Ja, ja, ja, ja. Hier, maar ik ik maak zelf mijn worstjes ook, dus. En, en het worstje van uw man? Ik heb in een bakhoven. U doet het worstje van de man in een bakhoven? Ja. Aha. En een tweede vraag, Vrouwenfluff, loopt dat? Alles wat er warm is... En het is niet duur, marcheert Alles wat niet warm is, uh, dat... Dat, uh, met... dat marcheert hij heel goed, want ik mag zelf kaas en ees koeken. Kaaskoeken, lange worstjes, korte worstjes. Slange worstjes? Ja, lange, van die curryrol. Ah, ja, ja, ja. En de curryworstjes heet dat. Ja, het. Dat en kleine die pintjes. maak ik allemaal zelf klaar. Ja, ja. Dat maakt, dat maakt u uh, warm klaar of met de hand klaar? Is dat, zijn het dat handgedraaide worsten? Die zijn met de hand gemaakt, ja. Ah, lekker. En dan uh, en ook nog een vraag, de grote maxi-worsten. Ja. Dus, dus zeg maar uh, de boeren -sjosse. Ja. Ja. Daar is ook wel markt voor in dit, uh, dat, uh, van, van, die, van die dikke knakkers, zeg maar, van die forse ja. uh, jongens. Ja, ja. Daar is ook markt voor. Ja, alles wat warm is. Alles wat warm is, nou ja. dat is prachtig. En uh, dan hebben we ook nog, uh, ik weet niet of je dat kent, patatje grafzerk. Ja, ja, ja. En uh, u heeft wat in het vet op het ogenblik? Nee, ik bak niks in het vet. U bak niks in het vet? Ik bak alles in met een bakoven. Alles in uw eigen bakoventje. Dat is uw eigen kleine bakoventje? Ja, ja, ja. ja, ja. Een bakoven en een rijstkast. Aha, en die is van u zelf? Daar gaat de berenchors in, de grote knakkers, ja. de kleine jongens ja. en, en de boerenworst? Ja. Aha, en de, de schors van uw man? Uh, en... De zorg van mijn man? Ja. Ja, ja. Die is ook mooi. Nou, ik heb voldoende inlichting, hè? Ja. Het lijkt me wel wat. Als u met mijn man... Bel ik even met uw man om okay. daar uh, afspraken mee te maken. Okay. Zeg hartelijk dank. Dank, dank u, meneer.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 And all the time that we spent could die I want to feel it again All the love we felt then Confinati di cuore solo Che ognuno sta Dietro gli steccati Degli orgogli suoi Sto pensando a te Oh yeah Sto pensando a me. Listen, Bob calls Was die samen met uh, onze uh, onmiskenbare Tina Turner en uh, Corsa de la Vita. Met een heerlijk duet was dat, Luz. Ja Jazeker, dat uh, was weer een ouderwetse. Heel goed. Uh, ik, even kijken, heb je een, wat voor me, dat gaat uh, over het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds die uh, zoekt kanshebbers voor de appeltjes van Oranje 2021 in Zandvoort. En het thema is dit jaar mentale kracht. Het Oranje Fonds start vandaag de zoektocht... naar het bijzondere projecten uit Zandvoort die kans maken op een appeltje van Oranje 2021. En de mentale kracht, zoals deze gezegd, is het thema dit jaar. En zo staan de prijzen in het teken van projecten... die ervoor zorgen dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben... zich weer goed voelen. Projecten uit Zandvoort die aansluiten op het thema... kunnen zich tot 1 november aanmelden via het oranjefonds.nl. Drie initiatieven krijgen in juni een appeltje van Oranje... uit handen van onze koning Maxima. Het kan iedereen overkomen dat je mentale gezondheid uh, om volledig mee te doen in de samenleving... Uh wordt je belemmerd. Bijvoorbeeld omdat je je depressief voelt... een eerstoornis omdwangende noos hebt... of kan met paniek aanvallen. Dit kan een tijdelijke aard zijn... of iets waar je leven lang mee te maken hebt. Mentale klachten hebben allerlei oorzaken... en komen voor in alle groepen van de samenleving. Gelukkig zijn er in ons koninkrijk veel projecten... die vrijwilligers inzetten om deze mensen te ondersteunen... en bij de hand te nemen... zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. En Deze projecten maken dit jaar kans op een appeltje van oranje... Sandra Jette, de directeur van het Oranje Fonds, zegt... wanneer mensen kampen met mentale problemen... is het enorm waardevol als er iemand is die ze bij de samenleving betrekt. Iemand die geen professionele zorgverlener is... waar ze steunen hebben en die ze helpt om hindernissen te overwinnen... en een stap verder te komen. Zo kunnen deze mensen voelen dat ze zichzelf mogen zijn... en dat er anderen zijn die voor ze klaar zijn voor ze klaarstaan. Wij nodigen alle sociale initiatieven die dit mogelijk maken van harte uit... zich aan te melden voor de Appeltjes van Oranje van 2021. Het verhaal gaat dan even verder. De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie initiatieven... die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden... of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Alle winnaars van een Appeltje van Oranje krijgen een bronzen beeldje... gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van 15.000 euro... Jaarlijks dus lijkt koning Maxima de prijs uit... en in lustrumjaren wordt dit door koning Willem-Alexander gedaan. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving... waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. En daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen... en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het fonds kan dit doen dankzij de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en Bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koning Maxima zijn beschermbaar van het Oranje Fonds. Een lang verhaal met een hele hoop impact als we hopen. is ooit op de plaat gezet door Roberta Fleck. Maar voor mij persoonlijk nog altijd een van de mooiste uitvoeringen... van deze Celine Dion. Wat vind jij ervan, Luc? Ja, ik uh, vind Celine Dion uh, een van de... Uh, de toppers die er top. is. Ja, echt. Ja, het is een hele mooie muziek. En uh, ook heel veelzijdig. Maar ik vond uh, dit, uh, wat mij persoonlijk betreft... een van de mooiste uitvoeringen van dit nummer. Ja, ik zou naar een uh, concert gaan van haar. Maar uh, tot op heden nog uh, niet. En nee, ik ben bang, nee. volgend jaar ook niet. Nee, het is jammer. Ja. Nou, Dan moet je me draaien op de cd'tjes die we hebben. Ja, die doe ik wel dan. Oh, goed. Ja. Can I talk with you for a moment? Just one minute of your time. like to tell you that I love you. And I'm so glad to call you mine. I'm so proud to share my lifetime with someone like Together. A bond of trust until the end Wat is dit toch mooi, wat is dit mooi. Ja, maar dit is Sandra Remer. Sandra Remer. en uh, ja, veel mensen kunnen me misschien wel herinneren. Haar allereerste liedje, misschien weet jij het nog. Iets met ballonnen? Dat ging over het ballonnetje, ja. En toen was ze nog heel jong. Het was echt een soort kindersterretje was ze toen in die periode. En uh, ze deden heel veel samen met Jos Brink. Die noemden haar nog de Kroepoekie in, in ja, het programma. Ja, ja. En, en ze, en heeft, ze hey, hebben ook nog iets gedaan met Sandra en Andres. Sandra en Andres hebben ze nog een duet mee, een duo meegevormd. Maar ze heeft zulke mooie muziek gemaakt. En helaas ons veel te vroeg ontvallen. En uh, dit was een van haar, vind ik wel persoonlijk... een van haar mooiste nummers. De, love ook, of My ja. Life. En heel, uh, heel mooi nummer. Heel mooi nummer. Jij gaat weer die school Ja, voor uh, heb, uh, Zoals je weet, zoek ik altijd uh, leuke uitdingetjes op in de agenda. En ik kwam nu iets tegen in het, uh, in het museum. Uh, alhoewel ik, ja, omdat de uh, coronaregels allemaal weer zijn aangeschept, uh, durf ik alles uh, niet meer, zo met zekerheid zeggen. Maar ik vind het te leuk om het niet te noemen. Want vanuit een speciaal de speciaal gebouwde ronde zaal in het nieuwe. H.D.M.Z. Museum in het Centrum van Zandvoort uh, wordt een, uh, film, een historische film vertoond. En daar ziet u de eerste vissers ter zee gaan en kunt u ook uh, keizerin Sissi uh, in Zandvoort uh, zien lopen. En uh, de film duurt uh, ongeveer 12 minuten en toont ook Zandvoort in de oorlog. En tot slot zit u ook de racewagens over het circuit Bulderen. Deze film is onlangs, ja let wel, genomineerd voor een prijs... bij het US International Film Video Festival. Je kunt de film komen bekijken in combinatie met uh, een van de vier smakelijke arrangementen. Dat is een, met een lunchbuffet met bunkeren. 17,50 per persoon. Wijnproeverij Sissy ook 17,50 per persoon. Bierproeverij Grand Prix ook 17,50 per persoon of gewoon de koffiepanorama 8,50. euro. wel even bel even met het uh, museum. Uh, het is uh, iedere vrijdag tot en met zondag open en uh, Bel even 023-2100-710. Of vraag info op via info hdmz Het lijkt me een leuke... Leuke... Uh... Ja, dus door de uitzending hebben we al wat leuke tips... weer leuk ons onze luisteraars gegeven in deze tijden. Hè? En de herfstvakantie komt eraan. Altijd gezellig om leuke dingetjes te doen. En uh, we houden ons aanbevolen... Voor, uh, als de mensen iets omgeroepen willen hebben... over de festiviteiten. Laat het ons weten. En wij zorgen dat het allemaal door de eten er gaat. Ja, okay? voor vooral met aankomende herfstvakantie voor de jeugd. Er is al zo weinig... Heb je leuke evenementen, geef het even door aan ZFM. En kijk ook even op onze site, want ook daar zijn altijd hele leuke dingen. Leerzame dingen, interessante uh, agendapuntjes. En uh, dat kunt u allemaal terugvinden op de kabelkrant. Ja. Helemaal goed. Goed zo. We gaan uh, iets muzikaals doen, denk ik, maar weer. Maar uh, nou, deze kunnen we ook wel even doen, hè? Wie is, Sorry. Dat, wie is dat? Sorry, Kensington. Oh, ja. Yeah. Waarvoor zeg je sorry dan? Nou ja, dat is later begonnen. Oké. Okay. Sorry voor. en uh, dit was... Uh, sorry. Uh, ik denk dat... Lus ik, ja, de culinaire ik, weg in gaat slaan nu. Nee, ik ga nog een... een, een, een agendapuntje vertellen. Oh, goed. Want uh, we, we gaan hem niet vergeten natuurlijk. Hè? Onze collega... Walter. Walter Sands. Want die heeft een uh, jubileum-expositie. En die is van 3 tot en met... 24 oktober... Dan viert hij dus zijn 25-jarig jubileum als fotograaf. Met een overzichtstentoonstelling in Galerie Bloemedaal. Walter werkt veel analoog en dit zal op deze expositie de boventoon voeren. Tijdens de expositie zullen verschillende series te zien zijn. Van kwetsbare portretten tot een serie waarbij de drager van Polaroids vervangen zijn door 24 karat goud. Ook zijn er getoonde prints van uh, duinen te zien. Gemaakt volgens het... dat is wel weer een moeilijk woord... want ik ben er natuurlijk niet in thuis... cyanotype ciano procedé... uit de begintijd van de fotografie. Leuk woord voor scribble. Ja, Walter, je moet me dat eens een keertje goed uitleggen. Walter fotografeert met veel enthousiasme... op de Polaroid-materiaal. Mijn, mijn fotografie is puur. Zonder digitale manipulatie... En elke analoge print of polaroid is uniek, aldus Walter, de fotograaf. De expositie is tijdens de openingsuren van 1 tot 5 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en, of, en op afspraak te bezoeken. In verband met het voorkomen van drukte of groepsvorming is er helaas geen formele opening. Voor informatie ga naar www.galeriebloemendaal.com nou, wat leuk. En dat is Ik vind onze nou, en dat is al, leuk on, on, onze collega is dat wat dat leuk, onze ja. Walter zans. Ah. Dat heeft deze jongen toch veel in zijn mars. Nou, veel succes met, uh, met de bezoekers voor deze uh, en heel, expositie. Heel veel uh, succes met je jubileum expositie. Goed zo. Was, uh, wie was dat eigenlijk, weet je dat? Uh... Nee, weet ik niet. Lady Gaga. Nee, wel. Jij gaat het me vast vertellen. Nou, Lady, Gaga. Lady Gaga. Oh, Lady Gaga. Lady Gaga. Gaga. Oh, Lady Gaga. Nou ja, zeker. Uh, had je nog een, ga je nu het recept doen? Ik ga, ja, ik ga nu het recept doen. Ik heb uh, vanavond als suggestie... romige tagliatella overschotel met courgette en ham. Ik krijg een in. Lekker. Ja, we gaan eerst kijken wat we ervoor nodig hebben. Dat is in ieder geval die uh, tagliatella. Met zaal, een beetje zout, een middelgrote courgette... één venkel, één ui, twee lenteuitjes... vier tomaten, 200 gram uh, hamblokjes of reepjes, maakt niet uit. Twee eetlepels olie, één theelepel oregano. En voor de saus hebben we nodig 4 ml slagroom... 1 theelepel paprikapoeder en een teentje knoflook. En 200 gram geraspte kaas. We gaan de oven voorverwarmen op 200 graden. En dan gaan we de pasta koken volgens het recept. Courgette en venkel wassen en in repen snijden. Uit schoonmaken en snipperen. Tomaten ontvellen, halveren, pitjes verwijderen en in blokjes snijden. Dan gaan we naar de bereidingswijze. We gaan de olie verwarmen in de wok. Ham en ui even bakken, daarna de groenten toevoegen en een paar minuten wokken. Op smaak brengen met oregano en zout. De gekookte pasta mengen met het groente hammengsel in een overschotel doen. De saus maken door de slagroom te mengen met knoflook, paprikapoeder, zout en 100 gram geraspte kaas... Saus over de pasta mengsel gieten en daarna de overgebleven kaas eroverheen strooien. Schotel in het midden van de voorverwarmde oven plus-minus 45 minuten bakken. Lekker met een groene salade. Heerlijk, ik zou zeggen. Eet smakelijk. U vindt dit recept terug op smulweb.nl. Nou, hopen dat het allemaal gaat lukken met de mensen. En als ze het na kunnen kijken is het altijd makkelijk. Ja, laat het even weten of het lekker was. Ja. ja 77 I'm uh -huh. een van de grootste Franse sanctioneers dat zijn. Uh, Melody Damour. Jij uh, gaat uh, ons blij maken of ons somber uh, stemmen met het weerbericht, Loes? Nou, ik denk dat het redelijk meevalt. Oké, okay, het zal leuk Want zijn. Want uh, de, de hele week is het wel uh, goed vis weer. Dus dat, uh, en, ja. dus dat is leuk. Je kan wel uh, goed vissen met dit weer. Ja, dus het achter wordt, het net? Of niet? Ja. Ja, kan ook. Ja, een bord vangen. Ja. ja. ja. Nou, een uh, het blijft uh, vandaag uh, bewolkt, maar wordt geleidelijk droger in Zandvoort. Het is ook te zien, het zonnetje schijnt lekker en de lucht is blauw. Vanochtend uh, had je kans op een regenbui en vanmiddag stijgt de temperatuur naar 18 graden en is de zwa wind zwak, winddracht 2. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 13 graden. De komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. De temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden overdag... en s'nachts is het 10 tot 13 graden. De, de wind draait geleidelijk naar het oosten en is matig windkracht 9. Het is dus wel lekker vis weer. Het is leuk. Valt mee, toch? Dat dus is niet uh, heel slecht. Nee hoor, zeker niet. En uh, van wie kwam het weerbericht af? Van Weerplaza, sorry. Oké, okay, want ja. moeten we er even bij vertellen ja, natuurlijk. Nee, weer weer de toekomst uit. natuurlijk. Hey. Ja. Oké, okay, dankjewel voor het weerbericht, Loes. Graag gedaan, Jan.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 With you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Oh, baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. aan de krant en Justin Bieber. En ik vraag me af, als die jongen het koud heeft... zullen ze zich dan voorstellen als Justin Bieber? Of uh, wat denk jij, Luus? Ja, dan wordt hij voorzellig wat Bieber. Ja, hè, dan gaat hij een beetje bibberen. Uh, ik denk dat we even onze laatste nummers weer gaan draaien. En we gaan uh, richting drie uur. Want dan gaan we zo meteen afscheid nemen. Me hanging by a thread, time after time, year after year on my own, it's such a lonely road. Wanna let you know I feel for you. Wanna let you know I die for you. Spirit free, I'm in love with you. You mean all to me. I've been longing for your loving and hoping you. To get through, I feel so alone without you. Tear after tear, keep falling from my eyes. I'm so afraid, you might not want me to. Gotta let you know my need for you. I'd let you know I die for you oh, I'm in love with you You're all I need I dream you put your arms around me and set my spirit free I'm so in love with you You mean all to me I've been longing for your loving And hoping you will see Like an angel turning dark to light You come to me me feel better but it's not real Ja, dat was het mooie nummer van Doro. I'm in love with you. En dat uh, moet weer uh, het laatste nummer zijn van vandaag. Luus en ik, wij uh, gaan weer afscheid nemen van u. Ja, maar het, uh, het is jammer genoeg. zitten het er weer op. Wat ons betreft, wat mij betreft in ieder geval... Luister samen tot volgende week dinsdag. En wat Luus betreft... Tot uh, de aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag. En uh, we hopen dat het uh, allemaal leuk geweest is. Uh, wat ons betreft uh, nog een hele fijne dag. En uh, wees voorzichtig en uh, denk aan elkaar. Zo is het. Ik kan het niet anders zeggen. I'd like to thank you, yes I do.